Het was voor mij een hele verrassing dat ik dit uh, mocht horen. Die man die zei hoe het was en zo is het bij mij ook gegaan. Ik heb wel wat genoteerd uh, want meestal doe ik het uit mijn koppie. Maar uh, vanmorgen wil ik uh, toch af en toe even op een plaatje kijken. Ik vind het fijn dat jullie er allemaal zijn. Zeker mijn vrienden, mijn buren en... Ik ga geen namen noemen, maar iemand van de, de groepje van Ali, wat dinsdags om de week naartoe gaat. Fijn dat je er bent. En ik hoop dat er mensen, ook nog een paar mensen bij het zwembad zullen zijn. De doop van de heer. Um, en wat ik ook heel fijn vind, dat ik zoveel broers en zusters heb gekregen in de heer. Want de Heer is voor mij belangrijk, want ik ben enigszins kind. En dit is zo'n rijkdom van God, dat je zoveel broers en zusters hebt in het geloof van de Heer. En er zijn hier ook mensen die niet geloven, maar ik zou zeggen, laat het overheen komen, want God is met ons. Ik ben tien maanden geleden hier in deze wel in deze gekomen. neem me niet kwalijk als ik af en toe... Maar nu komen even de spanningen eruit. Maar God is met me. En ja, ik geloofde wel in God. Maar ik kwam met ook mee. En ook had al gezegd, dat is zo'n fijn daar. Het is geweldig. En ik mag u zeggen dat ik het ook geweldig vond. Want ik voelde de warmte, de liefde en de geborgenheid van de Heer. En dit is gaan groeien. En twee maanden geleden was ik bij Wim en Anck... En toen zei ik, ik wil me laten dopen op 29 maart. Op 29 maart, ja, want 28 maart word ik 59, een nieuw leven. En vandaag het leven met de Heer. En straks zal ik begraven worden en opnieuw herboren worden Amen. uit het water. Want van een goed geweten tot God zal ik ondergedompeld worden in water... Mijn oude leven afwassen en een nieuw leven met God beginnen. Ik zal een getuige van hem zijn. En God zal mij helpen om dat mooie pad te blijven. Van, op dat mooie pad te blijven van Jezoua. En ik wil nog graag een belofte van God met u delen. Wat ik. een paar maanden geleden van Corrie heb gekregen. Van Corrie Dijkshoorn: Belofte van God: Ik geef je mijn vrede. Ik rijk jou mijn hand, ik geef je mijn sterkte, door mij hou je stand. Ik geef je genade, een teken van trouw, ik ben als een vader, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn blijdschap, ik geef je mijn kracht, ik geef je mijn uitzicht, diep en licht in de nacht. Ik geef je mijn warmte, een vuur in de kou, ik geef je mijn liefde, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn toekomst, ik geef je mijn troost, want ik zal beschermen wat zwak is en broos. Ik geef je mijn stilte, die nimmer benauwd. In mij mag je rusten, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn vriendschap, een arm om je heen. Ik geef je mijn woord, ik laat jou nooit alleen. Ik geef je mijn leven, omdat ik van je hou. Ik geef je mijn hart, want ik ben er voor jou. Als je vragen en zorgen vinden, rust, al je vragen en zorgen, vinden rust in mij. Dus wees in mij geborgen. Ik sta aan je zij. Ik heb alles gegeven wat jij niet verdient. Ik gaf je mijn leven, want God is mijn vriend. Amen. Ik ben blij met je getuigenis en ik ben ook blij met de vreugde die eruit straalt. Je bent echt een blijmoedige vrouw. En het is een wonderlijke ervaring... dat als je leven je zonden zijn vergeven... je schuld is weggedaan. Als je nou niet meer blij kan wezen... dan weet ik het niet. Snap je? Wij worden niet meer verdrukt. We gaan wel de strijd aan. Want over het algemeen zeg ik altijd... als mensen eenmaal een verbond aangaan met de Heer... welkom in de strijd. Want het is het echt. We hebben de strijden met onszelf... en ook mensen die het soms heel moeilijk voor ons kunnen maken. Het thema van vanmorgen... het kan bijna niet anders... wederom geboren worden... Het is niet moeilijk, we zijn allemaal geboren. En voor onze moeders waren we de liefste kindjes die er waren. Echt waar. Echt waar. Ik heb zeven kinderen mogen krijgen vanuit mijn huwelijk met Ank. Ik heb ze allemaal in mijn armen gehouden. Het waren de meest lieve kinderen die er waren. En er is van al die kinderen een dag gekomen dat ik ze ja hoorde zeggen. Maar ik zag in hun oogjes dat het nee was. Heb je dat ook? U misschien niet. Maar bij mij en mijn kinderen is dat zo gegaan. Echt waar. En zei ik, gaan we niet doen hè? Nee papa, gaan we niet doen. En dan zei ik tegen Ank, hij heeft gezien. Lieve kinderen, maar er zit iets in de mens. Waardoor de Bijbel zegt, hij moet wederom geboren worden. Alleen maar geboren worden uit vader en moeder is één stap. Dat hebben we met elkaar gelijk. Als christen ben je ook niet anders als een ander mens. En dat geldt ook voor Willy. Is echt helemaal geen ander, komt niet van een andere planeet af. Is gewoon een vrouw als alle andere vrouwen. Zoals ik een man ben, als alle andere mannen. Alleen... Wat krijgen we erbij? We gaan de eeuwige God leren kennen. En we gaan zien hoe de schepper van hemel en aarde dingen zegt... ...die ons op het pad van leven brengen. Uitbundige vreugde. Ook al is de strijd. Moet u luisteren. Wederom geboren. Ik heb voor u een paar teksten neergezet om die met u te lezen. En eigenlijk moet ik er met, uh, met 25 minuten doorheen zijn. Want we moeten echt om 12 uur in, de, in het zwembad zijn. Want ik kom er precies tussen 12 en half 1... Van het zwembad gebruik maken. Dus we gaan netjes op orde functioneren vandaag. Wat staat er in Johannes 3 vers 1 en 2? Er was iemand uit de fariseeën. Wiens naam was Nico de Mus. Conny de Mus heb je gisteravond op tv gezien. Kent u hem? Dit is Nico de Mus. Nicodemus. En hij was een overste der joden. Het was dus een... Israël, een gezien man. Ik denk niet dat je makkelijk rondom Nicodemus heen kwam. Het was echt een gezien man. Daarom is hij een overste van de Joden. Het was alleen vreemd, hij dorste overdag niet naar Jezus toe te gaan. Want dan zou hij gezien worden door zijn mede-Sanhedrin. En de mede-hoge mannen in Israël. En om je zomaar te vertoeven bij Jezus of bij Yeshua, dat was niet zo makkelijk. Hij kwam in de nacht tot Yeshua en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen bent. Voelt je? Het is een hooggeplaatst figuur in Israël. Iedereen moest niks van Jezus te maken hebben. En toch zegt deze Rabbi tegen Jezus: Rabbi. En dan zegt hij, wij, dat is een meervoudsvorm. Hij vertegenwoordigt gewoon dat Sanhedrin. erin. De overste van de joden, hij zegt, we weten dat je van God gekomen bent. Eigenlijk is het ook heel erg. Want als we weten wat de waarheid is, en we doen er niet naar, ben je dan? Ben je dwaasman, ja, vind ik leuk dat je het zo zegt. Want iemand die de woorden gods hoort en hij doet wat God zegt, daar verklaart God van hij is wijs. Dankjewel voor het antwoord, is goed. Hij zegt, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen, welke gij doet, tenzij God met hem is. Dus Jezus heeft veel indruk gemaakt op de Joden. Hij was ook gekomen om ze te verlossen. En hun eigen leiders zeggen, we weten dat je van God komt. Wat hebben ze ooit met de profeten gedaan in Israël vanaf het begin? Ja, natuurlijk. Wie van de profeten hebben jullie niet gedood, zegt hij. Tot aan Zacharias toe, die hield de horenen van het altaar vast, zegt hij. Je sleept hem de tempel uit en je vermoordt hem. Omdat het mannen gods waren, die zeggen, bekeer je nou en ga handelen zoals de schepper het zegt. We hebben met elkaar in onze christelijke traditie ook een heleboel dingen van God overboord gegooid. En we hebben nooit anders geweten. En nogthans, we zullen de Bijbel moeten lezen om koers te kunnen bepalen. Lieve mensen, dat woordje weten, dat staat in de strong, er staat een nummertje achter. Daar gaat de uitleg komen. Dat woordje 1492 is eida, eido of oida. Het is nog een werkwoord ook, staat erachter, ww. Dat betekent zien en het betekent weten. Je kunt het op allebei de manieren vertalen. Wat doen we met zien en met weten? Dat is met zintuigen waarnemen... Ook al ben je ongelovig, je hebt toch ogen. Je kan met je ogen dingen zien. En heb je het gezien, dan weet je het. Kunt u daar aan op zeggen? Je moet het gewoon met je zintuigen zien. Dan weten wij in onze ziel. Ha, daar haalt Abraham de mosterd. Dus zodra we zien mensen, is heel belangrijk. En als we het weten, dat woordje heeft te maken van iets weten. Kennis krijgen van een feit. De wetenschap die kan onze hele natuur kan ze onderzoeken, ze kunnen allerlei berekeningen losmaken, daarom noemen we ze wetenschappers. Maar als ze niet tot het punt komen om te erkennen dat God daarvan de schepper is, dan zegt God nog eens die dwaas. Want ze ontdekken alleen maar dat wat God geschapen heeft. Meer dan dat God geschapen is, kan de mens niet ontdekken. Daarom zullen we terug moeten naar zijn woord, wat zegt onze schepper nou? Hoe wil hij ons nou redden, zodat we ons oude bestaan achter ons laten en een nieuwe weg in geloof gaan wandelen? Nou, let u goed op. Hij zegt, wij weten het. Dus die overste van die joden, die het weten wie die is, zijn bovenmate schuldig voor het gedrag wat ze daarna gaan openbaren. Alleen Nicodemus, daar weten we van, tot het een vriend van Jezus gaat worden. Hij wordt eigenlijk ook de man die hem begraaft en die van het kruis afhaalt. Samen met Jozef van Arinthea. Nou komt die Nicodemus bij Jezus en dan antwoordt Jezus en die zegt tot Nicodemus. Voorwaar, voorwaar. Dat zijn twee keer amen, staat er. Als Jezus twee keer amen zegt, dan zegt hij, let nou op, want wat ik nu ga zeggen, wordt nooit meer omgekeerd. Dat staat als een paal boven water. Hij zegt, Nicodemus, jij hoofdman van de Joden, ik zeg je, tenzij iemand wederom geboren wordt... Dat zegt hij tegen een overste van de Joden, Nicodemus. Tenzij iemand, waar jij tussen, wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dus ook Nicodemus, maar ook u en ik, wij moeten dus door te zien, wederom geboren worden, om het koninkrijk van God te kunnen zien. Dus je moet het horen, je moet het lezen. Als je nou het koninkrijk van God ziet, ben je dan gered? echt niet waar niemand wordt gered door het zien van het koninkrijk van God je kan hoger zeggen wat een mooi koninkrijk wat een eerlijke koning zo is de schepper van hemel aard, is de koning van je koninkrijk maar hoor je erbij is een heel andere fase in vers 4 zegt Nicodemus zei tot Jezus die overste van de joden hoe kan een mens geboren worden als hij oud is kan hij voor de tweede keer de moederschoot ingaan en geboren worden, vraagteken? Nou, die vraagt echt naar de bekende weg, hoor. Die staat in de karper, die kijkt naar het bordje en dan zegt, is hier nou de karper of is hier niet de karper? He? Of het noem maar welke straat. Het is eigenlijk een beetje belachelijk dat zo'n vraag gesteld wordt, maar ik denk dat Jezus toch uitdaagt om het antwoord te geven. Hij wilde het gewoon horen, dat doet Johan ook wel eens, weet je wel? Dan weet hij het al lang en dan vraagt hij mij: als ik het er extra erover heet snap ik het nou? Dan mag ik het extra uitleggen. Ik denk dat Nicodemus dat ook doet. Heb je hem door? Luister goed. Wat zegt nou Jezus? Dan gaat hij nog een keer opnieuw beginnen? Voor waar, voor waar, zegt hij. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk van God niet. Juist. Dus we moeten het eerst zien. ...maar we moeten uit water en geest geboren worden... ...om het in te gaan. Nou denken de mensen tot het water, het water van de doop is... ...maar dat staat er natuurlijk helemaal niet. Staat er gewoon niet. Staat wel water en er staat geest... ...maar dat zijn gewoon een soort synoniemen van elkaar... ...in deze tekstvorm. Luister maar eens. Dat woordje 5204 staat in het Grieks... ...hudor, water. Het is figuurlijk. Wie in mij gelooft, zegt Jezus gelijk de schrift zegt stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien kijk er vloeit uit ons wel water maar dat is geen levend water als er stromen van water uit ons binnenste komen dat is eigenlijk onze belijdenis in wie we geloven als je iemand hebt die gaat over de Bhagwan saan orakelen dan weet je precies wie zijn god is maar als wij de grote daden gods verkondigen en verkondigen dat Yeshua de zoon van God is, die stierf voor onze zonde, om voor Gods aangezicht al onze zonden uit te wissen, als je dat gaat nazeggen, spreekt een zondige mens met een nieuwe tong. Zodra je gaat beleiden dat Yeshua de Messias is, spreek je gewoon met een nieuwe tong. Want de joden die dat niet geloofden, waren gewoon nog ongelovigen. Ze moesten geloven in Yeshua. Lieve mensen, dat woordje water en geest, dat hoort gewoon bij elkaar. Dat heeft te maken namelijk met geloof. Je kunt dus het koninkrijk wel zien en alleen maar zeggen dat is mooi. Maar op het moment dat je de boodschappen ervaart en je gaat naar de regels van het koninkrijk leven, dan zeg je hé. Hey. En je gaat er naar getuigen, dan komt er levend water uit je binnenste. En aan je handelwijze kun je zien wat je doet. Het is onmogelijk dat je zegt ik ben een kind van God en je blijft jatten. Amen. Je mag rustig aan me zeggen, ik hoor er alleen maar één. Johannes 3, vers 3. Laten we het nog één keer herhalen. Wat zei Jezus? Twee keer voorwaar. Dus het is iets wat keihard is. Wiens woord spreekt Jezus? Van zijn vader. Hij is volkomen één met Yahweh, zijn vader. Er is geen verschil hoe Yahweh zich uit en hoe zijn zoon zich uit. Wat Yahweh zou doen, alleen we kunnen hem niet zien, dat doet zijn zoon. We hebben een plaatje van zijn vader. Hij is het beeld van God. Tot in het alleruiterste. Hier spreekt gewoon Yahweh. Door zijn zoon, Yeshua. Hij heeft gezegd, tenzij iemand wederom geboren wordt. Dus je moet wederom geboren worden. Dan kan hij het koninkrijk niet zien. Dus iemand moet het dus horen en zien. Stap 1. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Dat kan alleen maar als je tot geloof komt, erover gaat getuigen en ernaar gaat handelen, dan kan je in het koninkrijk niet eens binnengaan. Waaruit blijkt dat u in dat koninkrijk van God thuis hoort? Uit uw woorden en uit uw daden. Amen? Oh, er komen er al meer. We gaan de goede kant op. Moet u luisteren wat Jezus zegt. Al oh, één keer goed. Jezus zegt, wie in mij gelooft, Stromen van levend water, heeft met geest te maken, zullen uit zijn binnenste vloeien. Zit dit erin, broeder en zuster? Wij kunnen niet twee slachters zijn. Zeg halleluja, halleluja, ben begint voor wat. En als je de deur uit bent, rotzooien langs de straat, gaat dus niet. Want dan blijkt als je loopt door rotzooien, dat je eigenlijk helemaal geen geloof hebt. Want wat is dan je geloof? We gaan naar handelingen toe. Kent u hem allemaal, de Ethiopiër? Ik vind een schitterend man, ik heb hem nooit gezien, alleen maar van hem gehoord. Hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden, de tempel van de Heer. Hij komt helemaal uit Ethiopië vandaan, met zijn paard en wagen. He? Het gedeelte van de schrift, wat hij aan het lezen was, hij had zo'n Jezaja rol, en dat paard dat ging maar door. En hij zat te lezen, en deze mensen lezen hardop. Lezen hardop. Had God al tegen die Philippus gezegd, ga naar die weg toe, zegt hij, er komt eigenlijk een man. Hij zegt, ga luisteren. Dus die Filippus gaat dadelijk naast hem lopen, want dat ging niet zo hard, dat paard denk ik, misschien was wel een ezel. Maar hij kon er dus naast lopen en luisteren wat die man hardop zei. Het gedeelte van de schrift dat hij las, hé, hey, las, lezen. Hoe doen we lezen met onze zintuigen? Was dit, zoals een schaap werd hij, het is een profetisch woord, het ziet dus uit op de Messias die nog komen moest. Gelijk een schaap werd Yeshua, Jezus, ter slachting geleid. Gelijk een lam, heb je het weer, Jezus is het lam. Stemmeloos is tegenover zijn scheerder. Zo doet hij, Yeshua, zijn mond niet open. Hij liet zich gevangen nemen, hij liet zich slachten en hij stierf voor onze zonden. Deze moorman, die zwarte man uit Ethiopië, die leest die profetie. Maar hij snapt er geen bas van. En er komt ineens Filippus naast hem lopen, want God heeft hem op zijn weg gestuurd. En Filippus liep snel erheen, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zegt, hé, hey, versta je nou wat je leest? Heb je dat ook gehad vroeger, dat je de Bijbel moest lezen van je vader en moeder? En tot je op ene grote dreunen ging je lezen en ging je lezen. En als je van bepaalde christelijke huizen was, kreeg je nog een bepaalde toon ook. Een beetje moeilijk, een beetje zwaar, want het moest nog een beetje klinken in die buurt. Maar snappen deed het niet. Dat komt pas later. Hij zegt gewoon tegen die moorman: hey snap je nou wat je leest, man? Dat woordje verstaan is in de grondtaal nummer 1097. Ginosco. Ginosco. Ik spreek geen Grieks, ik kan alleen maar de uitlegging krijgen. Dat woordje verstaan betekent gewoon kennen. En er is nog een, een idioom van bekende. Ik zal die zo uitleggen. Hij zegt dus tegen die man, versta je nou wat je leest? Heb je het nou leren kennen? Ben je het nou te weten gekomen? Bemerk je het ook? Weet, begrijp je nou waar het over gaat? En het leuke is dat hetzelfde woord, gynoscoop, betekent ook bekende. Dat is niet een goede kennis van je. Maar dat is een woord, een idioom, wat voorgesteld wordt als de geslachtelijke gemeenschap is tussen man en vrouw. En hij bekende zijn vrouw. Ja, hij kwam geen bekende tegen, maar hij bekende zijn vrouw. Wij kennen ook van die idiooms, hij uh, is met haar gaan slapen. Ja, mooi niet. Snap u? Maar we willen het beestje niet bij de naam noemen. Eigenlijk staat er nog bij, als je dat idioom zou gebruiken, versta je nou wat je leest? Heb je nou gemeenschap met wat die profeet bedoelt? Begrijp je, lieve mensen? Zo moet je in het woord van de Heer ingaan. Je moet gemeenschap hebben met je schepper. Dus, oh mijn vader, nou snap ik het. Nou, denk erom dat die moorman een lesje gekregen heeft van onze broeder Filippus. De Kamer in die antwoord, die zegt op Filippus, ik vraag u, van wie zegt die profeet dit? Spreekt hij nou over zichzelf, of spreekt hij over iemand anders? Lieve mensen, u die christenen bent, wederom geboren, bent gedoopt en opgestaan, verwachting hebt van de Heer, wat zou u gaan doen? Vul nou je eigen naam eens in waar Filippus staat. En Kees opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord preekt hij hem Jezus. Bent u ook zo? Je moet wachten tot je die kans krijgt. Dus nooit geef je een voertje en zegt iemand, dan, nou dat snap ik echt niet. Hoe zit dat nou? Nou toevallig weet ik dat. Kent u ook die stofzuigerverkopers? Je hebt helemaal geen stofzuiger nodig, maar we weten zo'n praatje. Dan zeg je: Ja eigenlijk zou ik wel een andere stofzuiger moeten. Nou zeg je, heb ik wat, ik heb ze in de auto staan. Beetje slim hè? Zeg ja. Ik heb nog vijf minuten voor ons angst, maar goed, ik heb, ik heb er nog zeven geloof ik. Lieve mensen, hij predikte hem Jezus. Zo zouden ieder van ons klaar moeten staan om Jezus te prediken. Philippus predikte hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En die kamerling die zegt, hé, hey, er is water. Wat is er nou tegen dat ik gedoopt word? Wie heeft er iets tegen dat hij gedoopt wordt? Hij snapt niet eens je ja, tot het over je ziel gaat. Kan je zo iemand dopen? Als iemand alleen maar Jezaja gelezen heeft, niet snapt waar het over gaat? Oké, okay, gelukkig. Filippus heeft hem over Jezus gepredikt. Dus er is iets gebeurd in dat gesprek. En ik denk dat die man zegt: Tjo, Jonge, maar jongen, dit heb ik nooit geweten. Wat denk je dat hij gezegd heeft? En hij, Filippus, die zegt: Op zijn vraag van die moorman. Indien jij nou van ganse harte gelooft. Wat gelooft? Dat die Yeshua dat land van God is. Als je dat nou echt gelooft en geloof is een wordt, Dus je moet ook bereid zijn om daarin te leven en te wandelen. Om door in Yeshua te geloven God te dienen. Wat krijgt hij verantwoord? Wat zegt die moorman? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. Je moet allemaal me zeggen. Dit is de basis van ons geloofsbeleidenis. Nee, hoeft niet hoor. Jezus de Christus. De Zoon van God. Dit is de basis van ons geloof. Moet u luisteren. En Wim Verdouw die zei, indien Willy van ganse harte gelooft, is het geloofd. En Willy Jansen antwoordde en zei. Heb je het gehoord? Zeg het gelijk. Zeg het nog eens. Ja, ze hebben het goed. Wie is er nog tegen dat deze zuster gedoopt wordt? Wie durft zijn hand op te steken? Wie steekt zijn hand op om het voor te stellen dat ze gedoopt gaat worden? Amen. Amen. Heb je het gezien, jullie? Allemaal de hand omhoog. Lieve mensen, dit is gewoon eenvoudig bijbelse waarheid. Moet deze zuster eerst een half jaar in training? Echt niet waar. Weet je hoe lang dat die Moorman in training was? Die training die komt hoor, maak je maar geen zorgen hoor. Goed. Hij laat die wagen stoppen, zegt hij... en beide dalen af in het water... zowel Filippus als de Kamerling. Beiden dalen af in het water. Het is niet zo dat Filippus langs de kant staat... en zegt, ga jij eens in het water staan... en tot hij de water opgooit. Echt niet waar. Hij zegt, kom ook niet bij... zal het je besprenkelen. Er staat gewoon baptizo. Dat betekent begraven, onder water stoppen. Dat gaan we dadelijk ook met onze zussen doen. We drukken ze echt onder water... om ze daarna weer gauw boven te halen. We hebben ze een beetje geplaagd... totdat het langer kan duren... Maar ze hoeft niet bang te wezen. Lieve mensen, toen ze uit het water gekomen waren, ging die Ethiopiër zijn weg met blijdschap. Willy is al blij. Echt waar. Als je Willy gekend hebt van vroeger, en je gaat ze nu zien, en het wordt alleen nog maar gekker. Echt waar. Wij hebben datzelfde ook ervaren in ons leven. Ik wil je als ten slotte laten horen: bekeert u en laat u dopen. Dat is de enige weg. Peter is die antwoord namelijk op die pinkste dag. Zegt hij gewoon tegen zijn Joodse broeders. Hij bent niet tegen heiden hoor. Hij het tegen zijn Joodse broeders. Die moesten zich bekeren van hun goddeloze levensweg. Ook al waren ze nog Jood, al waren ze besneden. Maakte helemaal niks uit. Al kwamen ze in de tempel van de Allerhoogste. Ze gingen samen weer naar huis toe om op hun daken wierookjes te branden voor de koning in hemels. Wist u dat? Wist u dat? Staan ze in de tempel van de Heer. Staan ze hem groot te maken. Komen ze s'avonds thuis. En dan gaan ze bij de koningin van de hemel. Gaan ze weerhoek branden. Echte afgoderij. Lieve mensen. Hij zegt: bekeer je. Laat je doop op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van je zonden. En je zal de gaven des heilige geestes ontvangen. Want voor u is de belofte. Zegt hij tegen zijn Joodse broeders. Voor uw kinderen. En voor alle die... Ook in Alblasserdam zijn. Zoveel als de Heer onze God er te roepen zal. Zo is ook Willy geroepen. En zo wordt ook u vandaag geroepen. En als je nog nooit hebt laten roepen, denk er op zijn minst over na. Het is zo eenvoudig om een kind van God te worden. Daarna krijg je wel strijd, want je oude mens wil constant weer aan de andere kant op. Maar die overwinning ga je volkomen behalen. Met nog veel meer andere woorden getuigt hij, hij vermaande hen zeggende. Laat u behouden worden uit dit verkeerde geslacht. Ongeacht uit welke traditie dat hij komt. Of hij nou uit de wereld komt, je komt uit het katholische, of je komt uit het hervormde, het gereformeerde, We hebben zoveel dingen meegenomen uit de wereld en uit Rome. Daarom vieren we zondag, dopen we kindjes. Maria-vereering hebben wij dan opzij gezet. Dat is dan de nieuwe koningin des hemels geworden. Je moet gaan lezen, wat zegt onze schepper nou? Het is een vreugde om vrij te zijn en om te dansen voor de Heer. Kom op de nieuwe Maansdag hier naartoe en leer met elkaar Messiaans dansen. Het is heerlijk om het te doen. Lieve mensen, wat is de laatste regel? Je moet dus na het woord te hebben gehoord en te hebben gezien, moet je het aanvaarden en gaan doen. Zonder dat kun je alleen maar het koninkrijk zien. Maar zij die het aanvaarden, lieten zich dopen. Nou helaas uh, is het meertje een beetje te koud. We willen daar een vrouw van veertig niet in stoppen. Dus we hebben een ander watertje gevonden. Maar zo gaan we dadelijk dopen. En luister goed wat de heer zegt. Het staat in spreuken. Mijn dochter Willy vergeet mijn onderwijzing niet, zegt de heer. En je hart bewaar mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven. En vrede zullen je vermenigvuldigen. Vermeerderen. Dat liefde en trouw je niet verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart... ...dan zal Gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en van mensen. Dit wordt namelijk ook de spreuk die staat op je doopcertificaat. Ja, het is heerlijk om over na te denken. Lieve mensen, Shalom. mogen de Heer u zegenen. We zijn precies om kwart voor twaalf, klopt het dan? We gaan met elkaar nog de beleidenis doen op grond waarvan we onze zuster gaan dopen... En dan hebben we nog tien minuten om dadelijk in het zwembad te komen. Maar met de auto is het maar twee minuten rijden. Amen. Lieve zuster, wil je even gaan staan en bij me komen? Dan zullen we met elkaar de geloofsleidingen doen. En ik zou iedereen willen vragen om te gaan staan. Dan gaan we het met elkaar hardop zeggen. En als onze zuster ja zegt... Nou, u heeft het al voorgesteld om te dopen, want we kennen ze natuurlijk allemaal. Goed. Lieve mensen, laten we het hardop zeggen... Wij geloven in Yahweh als de enige waarachtige God, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, onze hemelse Vader. Wij geloven in Yeshua de Messias als zoon van God, die als mens is geboren en voor ons aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan. Wij geloven dat de Heilige Geest als inspirator van de Bijbel ook werkt in ons hart en aan onze geest.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 van dit geloof in God en Yeshua getuigd, dit geschiet door onderdompeling in water. Wij geloven dat in de viering van de maaltijd des Heren de dood en opstanding van Yeshua, de Messias, herdacht wordt. Amen. Amen. Heb je het gehoord, Zeno? Amen. Amen, zei ze. Amen. Gaan we dopen? Amen. Amen. U wordt allemaal verwacht. Er is een briefje, heeft al gezegd waar de routebeschrijving op staat, en waar ook gelijk de liederen op staan die we zullen zingen.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 Rijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt hem. Wie is al zijn de leeuw maar ook het land.